9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De NAM trekt zich terug uit de afhandeling van schades door aardbevingen in Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen neemt de verantwoordelijkheid nog voor de zomer over. Het Dagblad van het Noorden meldt dat de menselijke maat het uitgangspunt wordt. De afhandeling moet snel, transparant en effectief. Op de schadeafhandeling, waarbij ook de NAM betrokken is, is veel kritiek... Vooral omdat die wordt gezien als de slager die zijn eigen vlees keurt. Ook lopen veel mensen met schade op tegen een bureaucratische muur. De politie heeft twee mensen aangehouden in verband met een gewapende woningoverval in Arnhem gisteren. Daarbij viel een dode. Het is volgens Omroep Gelderland nog onduidelijk of dat de overvaller is. Gisteravond belde een pizzakourier aan bij een huis waar net iemand was beroofd. Slachtoffer van de beroving sprong in de bestelwagen van de pizzakourier en reed vermoedelijk de overvaller aan. Er zou ook zijn geschoten. Meer dan 500 nabestaanden van mannen die bij de politionele acties in Nederlands-Indië zijn geëxecuteerd bereiden een schadeclaim voor. Advocaat Lisbeth Zegveld heeft een lijst van 520 mensen, wiens vader is omgekomen tijdens de acties van het Nederlandse leger. Zegveld wil het niet op rechtszaken laten aankomen, maar hoopt dat het Rijk een financiële regeling instelt voor de inmiddels bejaarde nabestaanden. Vandaag start een databank speciaal voor mensen met een handicap. Die Nationale Talentenbank moet meer mensen met een beperking aan een baan helpen overheid, werkgevers en werknemers hebben afgesproken de komende jaren 125.000 banen voor mensen met een arbeidshandicap te creëren. Inmiddels staat de teller op ruim 21.000 banen. Via de databank moet het voor werkgevers makkelijker zijn om mensen met een arbeidshandicap te vinden. Het weer nog, vanmiddag wordt het warm, 19 graden op de wadden tot plaatselijk 23 in het binnenland... Eerst nog zon, later bewolking. Tegen de avond wordt vanuit Zeeland de kans op een regen- of onweersbui groter. Morgen bewolkt en enkele buien en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het... M ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... bij Barneveld 3 kilometer. Op de A13, daarna Rotterdam, bij het knopend Kleinpolderplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam Centrum 8 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Na een ongeluk is daar olie gelekt, dat wordt nu schoongemaakt. De vertraging is meer dan een uur. Verkeer richting Gouda of Utrecht rijdt om via de ring Rotterdam-Zuid. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland...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 Yeah mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. and I'd sing of this world Blime you slowly out.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 I look straight Yes, the line form singing hello Hello dollars Look out there, Bobby Darren, me and you both singin the same song, they do.